Bij de criminaliteit zetten de Roma op grote schaal jonge kinderen in. Gemeente en politie maken zich daar grote zorgen over. Uit vertrouwelijk politieonderzoek blijkt dat in verschillende steden... het overgrote deel van Roma-jongeren wel eens is opgepakt, meldt Nieuwsuur. In Nederland wonen zo'n 3000 Roma. De Amerikaanse beurzen zijn de afgelopen dag flink onderuit gegaan. De Dow Jones-index sloot 2 lager... en had daardoor de slechtste dag sinds juni... Beleggers maken zich zorgen over de tegenvallende economische groei in China... ...de val van de Argentijnse peso en de winstverwachtingen van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index sloot de afgelopen week iedere dag met verlies. Dat maakt het de slechtste handelsweek in meer dan anderhalf jaar tijd. Het weer vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft zo goed als droog, bij min 4 graden in het noordoosten... ...en plus 2 in het zuidwesten. Overdag eerst wisselend bewolkt en droog. Het wordt 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden... Tegen de avond vanuit het westen regen. In het noorden en het oosten valt wat sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Woord. Woord. Met Frank Jochemsen. Goedenavond. Het is even na tweeën en welkom terug bij de VPRO bij Woord. En in Woord laten we een keuze horen uit al het gesproken woord dat zich in de archieven van de publieke omroep bevindt en op dit moment ook gedigitaliseerd wordt allemaal. Dat komt allemaal uiteindelijk op de site woord.nl. Daar kun je alvast een kijkje nemen. En vannacht gaan we op reis in Woord. We gaan naar onontgonnen orde waar nog geen mens eerder voet aan wal zette. Uh, woord zit vannacht vol met avonturiers die nieuwe werelden verkenden of openden of... Op zijn minst op zijn kop zetten. Zoals bijvoorbeeld de 19e-eeuwse journalist en ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley. Hij bewandelde een deel van Centraal-Afrika en hij bracht dat in kaart. En toen hem werd gevraagd om in Afrika een vermiste Schotse missionaris op te sporen, die hij uiteindelijk ook vond, sprak hij de inmiddels befaamde woorden Dr. Livingstone, I presume. Hier hoort u hem even, Sir Henry Morton Stanley. Hij groet de toenmalige Amerikaanse president via de fonograaf. Mr. President and gentlemen. The best use that I can make of this wonder of the age. The fonograaf is to be you on behalf of the citizens. ...of de miljoenen van Canada, de meest hartelijk welkom. We bid je een heel hartelijk welkom. En we steken niet alleen landsgrenzen over, we gaan vannacht ook op zoek naar de grenzen van geluk. Ik denk dat ik Tristan op de Starboard-schild zie. Je ziet dat witte cloud. Tristan heeft een heel, heel hoge piek. Ook gaan we naar een van de meest afgelegen eilandjes ter wereld. Tristan da Cunha. En dat doen we in een reisverslag van journalist Marnix Kolhaas. En we verkennen de grenzen van het menselijke brein. En dat doen we door middel van de LSD. Ik maakte kennis met de LSD toen ik op de uh, kunstenaarssociëteit De Kring...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 Wie wil er nou niet heen? Wie wil er nou niet de ruimte in? Buiten uh, je eigen mind treden... dat eerst en daarna de dampkring verkennen... de grenzen van het heelal opzoeken... en buitenaards leven ontmoeten, wie weet. Over de prijs die we betalen om dat te kunnen... daarover maakte ooit een Poolse documentairemaker... Magis Degas, een prachtige, epische documentaire. En die is getiteld Being in Space... Uh, die Pool die hield open, openhartige gesprekken met de, eerst, de allereerste Russische kosmonauten. En onder hun ook Yuri Gagarin. En bovendien kreeg hij ook toegang tot de geheime historische archieven van Rusland. Het resultaat van die Poolse documentaire is een opmerkelijk verhaal... over de eerste ontmoetingen tussen mens en het oneindige universum. Het gaat over mystieke ervaringen en over de dagelijkse beslommeringen van een verblijf in de ruimte. Nu kun je luisteren naar een Nederlandse bewerking van deze Poolse documentaire. En die werd in 1996 uitgezonden door de Humanistische Omroepstichting in het radioprogramma Het Voordeel van de Twijfel. Ik droom vaak dat ik vlieg. Niet in een vliegtuig of zo. Nee, ik vlieg zelf. Ik spreid mijn armen, druk ze dan tegen mijn lichaam... span mijn spieren en ik vlieg. Eerst vlieg ik wat rond. Dan land ik op een andere planeet... waar de bloemen en het gras Anders zijn. Alles is anders daar. Anders dan op de aarde. Alleen de mensen zijn hetzelfde. Ze lopen rond en praten met elkaar. Maar niet met mij. Met mij willen ze niet praten. Dan word ik wakker en vraag me af... waarom wilden die mensen niet met mij praten? Ik droomde dat ik sliep. En plotseling hoorde ik de alarmsirenes afgaan. Ik word wakker en probeer uit mijn slaapzak te komen. Twee felle alarmlampen knipperen op tafel. Twee lampen. Dat betekent dat de luchtdruk in de cabine kritisch wordt. Ik denk dat het me nooit zal lukken om mezelf te bevrijden uit de slaapzak. Omdat de lucht heel snel uit het station lekt. Daarom besluit ik mijn handen te controleren. Als mijn vingers beginnen op te zetten als aangebrande worsten... betekent dat dat er lucht weglekt en dat ik dood ga. Als de vingers niet opzetten, betekent dat dat ik genoeg tijd heb... om een ruimtepak aan te trekken en de ruimtecapsule kan bereiken. Dan word ik wakker. Een afschuwelijke droom. Ik ging de trap op, stapte in de raket, kroop in de capsule... Maar de hele tijd had ik het gevoel dat ik het niet was. Dat het een droom was. Dat het alarm wel weer zou afgaan. En dat ik, zoals gewoonlijk, twee uur naar mijn werk was gereden... om te horen dat mijn vlucht weer is uitgesteld voor wie weet hoe lang. Een ongelooflijk gevoel van triomf nam bezit van me... Is het mogelijk dat ik dadelijk zal vertrekken? naar naar Przez rzutę drzutu drugiego członu Pierwsze no, się przybyło ognia i dymu Podeldejący huk, oślepiający białe światło Przez podelnej rakiety tych silników już. Odskakują Cztery całe sporniki Obodna rusa Już sknie w górę Pod pornym Ciągnąc za sobą głomień i dymu Jaki to niezwykły widok Jaka Is dat we allemaal rockers zijn. We hebben er geen behoefte aan. Niemand klaagt. Ik voel zelf ook geen enkele behoefte. Nee. Wat je nu doen, is diepkeer in ademhaling, uit, te analyseren de excursie en de de Heel diep adem ik in en uit. Om duidelijk te krijgen wat mijn longinhoud is. Ademen door de neus gaat normaal. Ik zal nu in de microfoon ademen. Через нос, дыхание свободное. Отдышу в микрофоне. Значит. Ik heel specialisten, of mensen die met Bijna iedereen die betrokken was bij het ruimtevaartprogramma van de 60e jaren. deelde een ongelooflijke hoeveelheid enthousiasme. Allemaal waren wij volledig toegewijd aan het idee. Ja, het is moeilijk te geloven, maar niemand heeft ons gedwongen om dit werk te doen. Wij waren totaal geobsedeerd door het idee van de ontdekking van het heelal. Wij we werkten dag en nacht. We bleven vaak slapen op het werk. En soms verlieten we de fabrieken voor maanden niet. Ik ken mensen die hun hele leven gewijd hebben aan het vliegen in de ruimte. Hun levens waren vergelijkbaar met kluizenaars. Zij gaven hun leven volledig. En sommige van hen zijn nooit omhoog gegaan. En als, dus als doel, beoven, niet als je doel is dat je daarheen wilt gaan... waar nog nooit iemand geweest is... en als je wilt zien wat nog nooit iemand gezien heeft... als je dingen wilt doen die alleen maar daar kunnen... en nog nooit door iemand zijn gedaan... dan moet je niet nadenken over de prijs die je moet betalen. De eerste keer dat ik eraan dacht me, was toen ik stond te plassen in een bak, nadat ik geland was en een donkerbruine vloeistof zag. Toen begon ik me te realiseren wat de prijs was die mijn lichaam betaalde, welke wissel het trok op mijn leven. Goed, ja, ja, ja, het dat je je vluchtje Ik draaide het licht uit in het station... maakte de deuropening vrij en ik pakte mijn verrekijker. Ik had niet gedacht dat ik iets vreemds zou zien... Ik tuurde door de kijker. Niet naar de aarde, maar in het heelal. Ik was geschokt. Het heelal is helemaal niet zwart. Het is grijs. Dat komt door die grote hoeveelheid sterren. Die het verst weg zijn, die worden kleiner en kleiner... totdat het een grote massa wordt. En tegen de achtergrond van die massa zie je de grote sterren... zoals wij die ook vanaf de aarde kunnen zien... En toen realiseerde ik me dat het heelal eenvormige materie is. Het heelal, dat is feitelijke materie die alles opvult. Toen ik die ster zag, kwam de gedachte bij me op... dat het wel duizend jaar zou duren om te kunnen bereiken. En dat de wereld zelfs daar nog niet eindigt. Het is een pijlloze diepte. Je kunt blijven vliegen, oneindig. Ik was zo verbaasd dat, zoals het gezegde luidt... dat de rillingen over mijn ruggengraat liepen. Vanaf de aarde lijkt het dat de sterren schitteren. Eeuwenlang heeft de mensheid dat gedacht. En nu ineens zie je dat sterren helemaal niet schitteren. Een enorm uitspansel ontvouwt zich voor je ogen. En je eerste gedachte is... O oh God, ik ben zo klein in het midden van dit uitgestrekte helal... Maar dan denk je verder. Ik ben helemaal niet klein. Ik ben ondergrondelijk. Ik ben groot. Interesse observatie. blöding. Als je het niet Ik zie het sluit. Ik luisterde net heel aandachtig naar nou mijn lichaam. Ik kreeg de indruk een slagader te zijn. En naast me slaat ritmisch aan hart. En alles slaat gelijkmatig met het hart mee. Ik voel het kloppen in mijn hele lijf. In mijn hoofd, mijn nek, in mijn handen, op mijn huid. En van binnen, precies in het midden, werkt het hart vastberaden en kalm. Hier is Moskou. We onderbreken deze uitzending om u een bericht van Tas te melden... over de eerste bemande ruimtevlucht in de geschiedenis van de wereld. Er was nooit tijd genoeg. Wij werden altijd onder druk gezet. We moesten altijd jachten en haasten. Als we ergens mee klaar waren, dan moesten we onmiddellijk door naar het volgende project of het volgende experiment. Kijken in de boeken, zaken controleren en als iets niet werkte moesten we het repareren of draaiende houden. En bij iedereen stapelde dat werk zich op. Niemand dacht aan weekenden of vakantie. Niemand dacht eraan dat het nacht was of dat het dus weer tijd was om naar bed te gaan. We holden de hele tijd maar achter die rijdende trein aan. Nou, er was zelfs geen tijd om te pauzeren of om te kunnen genieten van, ja, het is gelukt. Alles wat we bereikten werd onmiddellijk een deel van het verleden, van de geschiedenis. We moesten verder met weer een ander project. Het duurde maanden, daarna jaren, totdat het onze dagelijkse gewoonte werd. Het was zo gewoon dat ik verrast was als iemand niet op zaterdag of zondag kwam werken. Hoe kan dat? Is er nog iets meer naast werk? Karolof. De constructeur vertelde mezelf hoe het plan voor de tweede Sputnik vlucht tot stand kwam. Onmiddellijk na de lancering van de eerste kreeg hij opdracht om naar het Kremlin te komen. Khrushchev zei hem, oké okay, genie, we hadden niet verwacht dat je de Amerikanen zou verslaan. Maar nu wil ik dat je weer iets nieuws in de ruimte brengt op tijd voor de verjaardag van de revolutie. Je hebt een maand de tijd. Karelof ging terug naar de fabriek en zei tegen de arbeiders... Kameraden, er zijn geen technische tekeningen... en er is geen tijd voor controles. Jullie moeten werken met schetsen... en jullie geweten zal de kwaliteitscontrole zijn. De autoriteiten vragen ons iets te bouwen in een maand tijd. En het lukte. Karelof vertelde me dat het de gelukkigste maand uit zijn leven was. gegeten en een paar klussen gedaan. Na het eten ontdekte ik dat de jongens en ik veel winden lieten. Wat hebben we gegeten? Uh, vlees, witte kaas en sap. De reuk is nogal intens. Ik heb ook nog wat gedronken. Toen we over Kamtschatska vlogen, nee, nee, het was uh, Zakalin. Onze commandant diende in Zakalin. Ik heb het gevoel dat er iets niet goed is met mijn maag. Ik heb de laatste 24 uur veel winden gelaten. Soms zacht, soms hard om mezelf te ontlasten. Sorry, ja. het. Droge pramen hebben voor mij en de commandant goed gewerkt. Droge pramen werken altijd goed. Toen ik in de aparte cabine zat en bezig was met observaties door het raam... had ik vaak het gevoel dat ik van een afstand in de gaten werd gehouden. Ik hoorde de stemmen van mijn collega's in de andere cabine... waar ze druk bezig waren met hun werk, maar ik voelde die starende blik. Een mens voelt wanneer hij bekeken wordt. Ik wilde me omdraaien en kijken. Ik was er zeker van dat iemand daar naar mij keek. Mystiek. Is dat mystiek? Het was een kort moment... En toen verdween het. Het vervaagde. Ik praatte met de commandant. Hij maakte een grap. We werkten samen. Maar er was een moment dat iets groots naar mij keek. Het keek vol verbazing naar wat ik hier deed. Hoe kwam ik hier? Wat het was? Moeilijk te zeggen. Misschien heeft het universum een almachtig geweten. Doe mijn Nou, weet je? Ik dacht bij mezelf... Mijn God, we vliegen om de aarde. De aarde draait om haar as en vliegt met een snelheid van 25 kilometer per seconde door de ruimte. De zon en alle andere planeten van het zonnestelsel draaien mee. Ze draaien, bij God, met een onvoorstelbare snelheid... Het draait en beweegt met zo'n precisie iets of iemand moet, iemand moet dit begonnen zijn. Iemand moet hier controle over hebben. Je kunt de vraag wie dat dan is niet ontwijken. En dan, dan begin je te denken over God. Сегодняшнего дня у меня эксперимент М103К, то есть сбор суточный матчи. Ну что сказать поводу этого эксперимента. мочи сборником очень плотное, никаким образом не регулируется, несмотря на то, что я на ночь Urine Monsters over zeggen het rubber van de urinebak is slecht. Het is te strak en knijpt pijnlijk af. Gisteren heb ik de lucht uit de bak gezogen, het rubber opgerekt en er de hele nacht een paar doeken gepropt in de hoop dat het rubber zou rekken. Helaas, het werkte niet. Het resultaat is dat ik wil plassen, maar niet kan. De pijn is ondraaglijk. De enige oplossing is het masseren van de buikspieren... hard in de blaas knijpen en mijn tanden op elkaar klemmen... om te kunnen doen wat moet gebeuren, ondanks de pijn. Op aarde verwacht een mens bepaalde emoties en gevoelens niet. Later, wanneer hij in contact komt met een andere wereld... voelt hij dat er onbegrijpelijke dingen gaan gebeuren. Ik bijvoorbeeld dacht dat ik Gagarin's ruimteschip zag. Vostok vloog door de ruimte... Ik dacht het voorbij te zien vliegen met zijn uitgestrekte antennes. Ik weet het niet. Misschien was het een contact met het verleden. Misschien keek ik echt even in 1961 en zag de Vostok vliegen. Jij redieltje Maskwie? Je kan mijn proletale in het Moskou. Ik ben geboren in Moskou. Als we daar overheen vlogen, overdag of s'nachts, dan pakte iets me bij de hand. Oh, ik voel dat we over Moskou vliegen. Nou, het, het was net alsof er een antenne omhoog kwam... van de plaats waar ik was geboren naar de ruimte. Nou, anderen voelden dat ook vaak zo. Het was alsof bepaalde golven je geestelijke toestand beïnvloeden. Je wilt zo graag duiken en je onderdompelen in dat oneindige universum... dat je ondanks alle veiligheidsmaatregelen van het ruimtestation af wil. Je wilt losbreken van thuis, de navelstreng doorknippen... Het klinkt onmenselijk en psychologisch niet gezond, maar wie weet nou waar zijn thuis is? Misschien is het dat oneindige heelal en word je er daarom naartoe getrokken. Het is het drie maanden al een beetje. Ik heb de hele kerk verluid. Het verluidt met de derde maand is voorbij. De huid van mijn voeten begint af te schilderen. Hele stukken vallen eraf. Vooral toen ik mijn sokken uittrok. Nu moet ik de stofzuiger pakken, want anders hangen ze zo in de lucht. Dat is geen prettig gezicht. De jongens zeggen dat na zes maanden je buitenste huid loslaat en je een babyhuidje krijgt. Als dat tenminste gezegd kan worden van de voeten van een man van 46. En de teenafdrukken verdwijnen. Het schijnt dat een lange periode van gewichtsloosheid de beste manier is om daarvan af te komen. Говорит Москва. Говорит Москва. Hier is Moskou. U kunt ons op alle radiostations in de gehele USSR horen. Een tweede, nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid... uitgevoerde ruimtevlucht door onze kosmonauten... is wederom een succes. U hoort de eerste secretaris van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie... Nikita Khrushchev. Azië, Afrika, Europa, en Australië... De inwoners van Azië en Afrika, Europa, Amerika en Australië... hebben de stem gehoord van een Sovjet-kosmonaut uit de sterrenhemel... en zijn groet aan alle landen. De hele wereld hoort de Russische taal. Het was niet de stem van een goddelijk wezen... ook niet de stem van een verzonnen bewoner in het heelal. Het was een mens van de planeet aarde. Een stem van de nieuwe socialistische wereld. Ik ben echt twee keer geboren. De eerste keer als mens, toen mijn moeder me ter wereld bracht... en daarna op 6 augustus, als kosmonaut Titov, toen de hele wereld van me hoorde. In die dagen werden de namen van kosmonauten... aan straten, scholen en pioniersgroepen gegeven. Er is zelfs een krater aan de andere kant van de maan naar me genoemd. Krater Titov. Ja, natuurlijk was dat allemaal heel vleiend... Maar het maakte ons leven ook een stuk moeilijker... omdat we vanaf dat moment sterk gecensureerd werden. Kijk, piloot Titov kon terugschoppen en op zijn tijd lol maken. Maar kosmonaut Titov mocht dat niet. En in die tijd waren we jong. We wilden plezier hebben. Dat is toch een normaal menselijk iets? NUZIEK kosmonauten kunnen NUZIEK NUZIEK NUZIEK NUZIEK NUZIEK NUZIEK NUZIEK onze kosmonauten kunnen herhalen wat in het bekende lied gezongen wordt. We reisden door het hele universum, maar vonden geen prettiger moederland. We zijn trots op ons land, op de socialistische verworvenheden. En met nog groter enthousiasme zullen we een poging voorwaarts wagen. Op naar het communisme. Vroeger of later zullen onze kosmonauten gevolgd worden door anderen van andere landen. Ze zullen het pad bewandelen dat gekozen is door de Sovjet-natie. In de richting van een communistische toekomst. De hele wereld zal die weggaan. We op deze weg gaan. het systemen. Wij dachten dat we het regime gebruikten om iets nuttigs te bereiken. Het systeem is slecht, ja, dat wisten we. Dat hield zich alleen met het leger bezig. Maar wij gingen dat systeem gebruiken voor nobele doelen. Ja, lange tijd geloofden we dat. Pas nadat we teruggekeerd waren uit de ruimte... ontdekten we dat we het bij het verkeerde eind hadden. Het systeem gebruikte ons. Het gebruikte onze vaardigheden en kennis om de wereld te laten zien... dat dit systeem raketten, sputniks en ruimtestations kon maken dat dit regime het beste is. Nou, naarmate de tijd verstreek, raakte ik teleurgesteldig. Maar dit werk opgeven? Nee. Het had zich in mijn bloed genesteld. 18 maart. De tweede wacht van experiment M108 is volbij. Ik was maar aan het voorbereiden om te gaan slapen, draaide het, het licht uit. Ik was moe. Maar vlak voordat ik in slaap viel, maakte iets me huiverig. En kon ik lange tijd de slaap niet vatten. Het duurde zeker anderhalf uur. Wat hield me bezig? Ik kreeg het warm, begon te zweten. Toen zat mijn pet te strak en begon mijn nek bezweet te raken. Misschien had ik dat stadium van de vlucht bereikt waar ik niet meer diep kon slapen. Ik slaap, maar het is een lichte en onrustige slaap. Ik word wakker van elk geluid. Ik word wakker als een voorwerp een halve meter boven mij door de lucht zweeft. Het object zweeft alleen maar door de lucht en het valt mij totaal niet lastig. Toch word ik wakker. Gisteren om half twee was mijn geduld op. Ik nam twee pillen en binnen vijftien minuten viel ik in een diepe slaap. Op aarde zal ik de specialisten over mijn ervaringen inlichten. Plotseling komen de herinneringen terug. Je luistert naar bandjes van gesprekken met de aarde. Normaal spreek je elke twee weken met je familie. Je luistert naar die bandjes en je hoort je geliefde nog een keer. Je weet dat het een gevecht voert met jezelf. Het is, het is alsof je aan het front bent. Er is een liedje over een donkere nacht kogels die fluiten over de steppen. Dat gaat over een man aan het front, ver weg van zijn familie. Hij weet niet wat er gaat gebeuren of wat er op hem wacht. Maar ondanks dat overwint hij zichzelf. Nou, onze situatie hier is vergelijkbaar. wat hij uh, no een zichzelf vergelijkt. Het is heel erg psychologische Blijdschap, dat is, dat is een sterk gevoel, maar nou, sterke gevoelens zijn verboden. Vooral tijdens lange vluchten. Je moet weten hoe je ze moet vermijden en onderdrukken. Je bent blij na de landing. Ja, dat is blijdschap, dan, dan is alles toegestaan. Blijdschap, huilen, lachen. Maar in de ruimte dan moet je het vermogen bezitten... om sterke gevoelens als blijdschap of bitterheid te onderdrukken. Sommige kosmonauten hebben wel eens slecht nieuws van de aarde ontvangen. Dan moet je het toch rustig opnemen. Er zijn natuurlijk dingen die we missen. Iedereen weet het. Een mens mist dat. Er is geen ontkomen aan. Het komt vanzelf met de tijd. Eerst neemt de spanning toe, maar dat is verspilde energie en langzaam neemt het af. Uiteindelijk wordt het stil. Later, als we ons voorbereiden op de terugkeer, proberen we ons te stimuleren. De psychologische ondersteuningstaf stuurt dan goede kleurenfilms die onze mannelijke behoeften stimuleren. Dat is niet iets om je voor te schamen. We zijn mannen, we hebben familie, vrouwen. Sommige van ons denken aan kinderen. Is het een maar het is natuurlijk een probleem. Dat is het alarmsignaal. Die alarmgeluiden klinken zo vreselijk. Welk monster vond die uit? Ze hadden hem een klap voor zijn kop moeten geven met het ding. Of we moeten dwingen een half jaar lang wakker te worden met dat apparaat, elke nacht. Hoeveel van zulke monsterlijke uitvinders lopen er op aarde? En dan die onderzoeksfiets voor het testen van ons uithoudingsvermogen. Het is onvoorstelbaar hoe die onzin bedacht is. Primitief van vorm, een zooi, draden en touwen. Je zou het liefst niet willen weten welk onbenullig brein dit voor ruimtedoeleinden ontwikkeld heeft. Als je ermee begint te werken voel je onmiddellijk een drang om het kapot te slaan en naar buiten te gooien. Waar waren onze wetenschappers en specialisten toen dit ontwikkeld werd? Uiteindelijk heeft ook nog iemand dit apparaat moeten goedkeuren. Alleen maar rotzooi. En de speciale voor gewichtsloosheid bestemde jas ook niet veel beter. Permanent snijdt het in je lichaam. Waarom hebben ze geen ruimzittende gemaakt? Met gemakkelijke riemen, zoals bij rugzakken. Nu hangt het steeds maar op je heupen, onvoorstelbaar. Ik was bezig met een experiment voor de atmosfeer. Laten we het zo zeggen. Ik probeerde het zonlicht in de atmosfeer te observeren. Ik begin en dan heb ik hulp van de aarde nodig. Uh, er is een probleem, dus stel ik de mensen op aarde hele specifieke vragen in de hoop dat ze ook geïnteresseerd raken in het probleem... en mij snel de antwoorden kunnen leveren. De eerste dag, niets. De tweede dag, niets. De derde dag, niets. En zo gaat het maar door. Het komt voor dat de eerste ploeg... mijn vragen laat liggen voor de volgende ploeg. En die weer voor de derde, enzovoort. Vier dagen later had ik dus nog steeds geen antwoord op de vraag... welk filter ik nodig had om de oceaan te fotograferen... zodat de foto's helder zouden zijn en nuttig voor wetenschappelijk onderzoek. Dat was het moment dat ik gek begon te worden. Vandaag ben ik nogal kwaad geworden op de grondstaf. Wat is er gebeurd? Ze stuurde me een nogal dom en stellig verzoek. Het doet me pijn om erover te praten, maar het maakte me erg kwaad. We zullen eens moeten gaan praten over ethiek en goede manieren. Daar beneden kunnen mensen met elkaar nogal recht door zee zijn, maar hier is tact vereist. Vooral omdat we in de gaten worden gehouden. We zijn altijd te zien op de televisieschermen. Helaas zijn mensen daar beneden incompetent. Ze zouden veel meer moeite kunnen doen, maar ze willen niet werken. Ze willen gewoon niet. Er zijn zoveel voorbeelden, ik zal er niet langer bij stilstaan. Vaak zeggen we tegen elkaar dat het werk veel gemakkelijker zou gaan als we niet afhankelijk zouden zijn van de aarde. Dat geeft wel aan wat voor een last het contact met de aarde voor ons is. Lieve kameraden en secretaris van de communistische partij van de Sovjet-Unie... Ik deel u mede dat de opdracht mij gegeven door de regering en de partij is volbracht. De eerste ruimtevlucht aan boord van het ruimteschip Vostok van 12 april 1961 is voltooid. Alle systemen en instrumenten hebben onberispelijk gewerkt. Psychische conditie? Uitstekend. Ik ben er klaar voor om een nieuwe partij en regeringsopdracht te vervullen. Major Gagarin. Major Gagarin. De vijfdaagse vlucht in de ruimte is succesvol afgesloten. Alle instrumenten en apparaten hebben goed gewerkt. Psychische toestand, uitstekend. Ik ben klaar voor meer ruimtevluchten. Luitenant-kolonel Bikowski. Instrumenten en apparaten hebben goed gewerkt. Psychische staat, uitstekend. Ik ben er klaar voor om nieuwe regerings- en partijopdrachten te aanvaarden. Kosmonaut Tirishkova. De psychische conditie van de bemanning is uitstekend. We zijn bereid nieuwe regering- en partijopdrachten uit te voeren. Ruimteschip hoofdtechnicus kolonel Komarov. Het hetzelfde is dat de vragen van de bemanning van de bemanning... al na de bemanning. Het trieste is dat de vraag over de zin van de vlucht pas opkomt na de landing. Zoveel werk. Zoveel mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding. Specialisten van het vluchtleidingscentrum, wetenschappers. Wij geloofden dat het nuttig was voor de mensen. Maar na de landing begonnen we daar anders over te denken. Van al die foto's die ik in de ruimte heb gemaakt, heb ik er nog nooit één gezien. Nog nooit heb ik het resultaat gezien van die duizenden experimenten die ik heb gedaan... Ja, natuurlijk ga je dan de vraag stellen: waarom doe ik dit allemaal? Voor wie? Hallo, hier is Vladimir Biazhaev, Radio Mayak. Kun je me goed verstaan? We kunnen u goed horen. Je weet misschien al wel dat kou en honger door onze steden waren... ...en dat in Kabarovsk mensen doodvriezen in bejaardenhuizen. Grote stukken land worden niet geoogst. Denk je dat jullie kunnen helpen door informatie te geven over die boerderijen? Ja. Het is triest te zien dat de herfst komt en de velden niet geoogst worden. We kunnen het hier zien en we zullen jullie informeren. Het enige voedsel dat er is, is brood en melk, als je het al kan krijgen. Onvoorstelbaar. На Преображенку там есть вот, когда проезжаешь, там колбасный магазин. Ну, меня старого тоже понесло с ними. Приехали, записались По очереди мы где-то 385-й были. Естественно, нам, нам ничего не досталось. На следующий раз мы решили еще раньше поехать. На этот раз уже 240 сорковые что ли были. Wat we het ons We het. niet. Laatst was ik samen met vrienden op straat bij die slagerij op de Pseobrezenska. Die ging achteraan de rij wachtende staan en had nummer 385. Natuurlijk kreeg ik niet. De dag erna ging ik er vroeger heen. Nu had ik nummer 240. Net voordat ik de winkel kon binnengaan, hingen ze vlak voor mijn neus het bordje op. Geen vlees meer. Het wordt met de dag erger. Dat is een streng dieet, brood en thee. Ik kan me nog herinneren, vlak na de oorlog toen ik als kind in de rij stond met een nummer, 387 herinner ik me... op mijn hand geschreven. Nu, op mijn leeftijd, gebeurt het weer dat iemand een nummer schrijft... op mijn gerimpelde hand. Tijdens de vluchten lieten ze het nieuws horen via de radio... Dan hoorde je over oorlogen die uitgebroken waren... over droogtes, honger en ellende. Oorlogen tussen landen. Een burgeroorlog, ergens anders. Mensen die mensen vermoorden. Zij sterven, terwijl jij daar ergens ver boven verblijft. Alsof het je niks interesseert. Je vraagt je dan af of het de moeite waard is om terug te keren naar die chaos. Naar die wereld waar mensen zich gedragen als wolven in plaats van als mensen. Je vraagt je af... Of het de moeite waard is om terug te gaan naar de aarde. Maak je niet zo bezorgd. Wat is het nut ervan? Je moet leven. Het accepteren. Het belangrijkste is om gezond te blijven. De rest gaat vanzelf. Daarom moet je goed voor jezelf zorgen. Blijf oefenen. Train je spieren. No, trainen. We trainen wel, maar weet je, daar gaat het niet om. Kind of no, Ik weet het, Serioja. ja. Het is zwaar. Maar wat ga je eraan doen? <racht> Ik ben hier nu acht maanden. Vandaag gaat de negende maand in. Maar of je nou werkt of niet, alles is hetzelfde. Ik het nou niet niet het niet hier is het zo dat niemand elkaar meer stimuleert. Mensen hadden nooit verwacht dat ze zoiets nog zouden meemaken. En het ergste is dat het dieptepunt nog niet bereikt is. Ik vraag me af waar het dieptepunt zal liggen. Weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen... Maar de bodem is zeker niet bereikt. Dan wend je je naar God en vraag je... Heer, beschermen. Want psychologisch en emotioneel is het landen de meest moeilijke fase. En natuurlijk het meest gevaarlijk. Je gedachten dwaal al af naar beneden... Je denkt bij jezelf, als alles werkt, wil ik een glas wijn. Of cognac, of zelfs vodka drinken. Als alles maar werkt. Je denkt dan bij jezelf, God, laat het lukken. En hoe wanneer steep, kleine Wat zal het prachtig zijn als ik land en alles werkelijkheid wordt. Lente. De steppen die in bloei staan. Kleine tulpen komen uit de aarde. Op de derde dag staan ze je toe dat je je vrouw ziet. Gelijk na het landen pak je een sigaret van een vriend die op je staat te wachten. Het is de beste sigaret van je leven. Om wat te denken van een glas cognac. Een klein glas cognac. Het is een product van zowel de aarde als de zon. En dan, dan ontmoet je je familie en geliefde. Vooral je vrouw. Tranen. Ja, ik moet me inhouden als ik erover praat. dat het Dat zijn toch normale menselijke gevoelens en emoties? Een Nederlandse bewerking uit 1996 van een Poolse documentaire... uitgezonden door de Humanistische omroepsstichting in het radioprogramma... Het voordeel van de twijfel. En nu luister je naar Woord bij de VPRO. Nog tot zeven uur vanochtend. En in Woord verkennen we vannacht grenzen. Van het heelal gaan we bam door allerlei grenzen... Uh, waar we later nog wel eens op terugkomen, terug naar de eigen aarde. Want ook op de aarde is een heleboel te ontdekken. Op het land, maar vooral in, in het water, in zee. En dan vooral weer in de allerdiepste delen van de zee. De diepzee dus. Donker, koud en niet zo lekker begaanbaar voor een mens. Maar er leeft wel van alles. En dankzij Senses of Marine Life dat is een tien jaar lopend wereldwijd onderzoeksproject... ontdekten biologen duizenden nieuwe wezens in die donkere diepzee. Het project werd in 2011 afgesloten omdat het geld op was. En de zeebioloog Carlo Heip was betrokken bij dat immense project. In het wetenschapsprogramma Labyrinth Radio... vertelde hij over de resultaten van tien jaar diepzeeonderzoek. Ja, het echte oceaanonderzoek is natuurlijk zeer duur onderzoek. Je kunt dat vergelijken met ruimtevaart. Uh, Nederland heeft bijvoorbeeld één onderzoeksschip... De Pelagia, en dat is een goedkoop schip. En als je daarmee gaat varen, dan betaal je er 12.000 euro per dag voor. Een groot oceanografisch schip, zoals we in Europa een tiental hebben, voor heel Europa, dat kost je 50.000, 60.000 euro per dag. Dus als je tien dagen weg bent, ben je een half miljoen kwijt. En het is natuurlijk te begrijpen dat je met dat soort bedragen heel voorzichtig moet omspringen. Dus dat soort programma's wordt jaren op voorhand voorbereid. Is dan sterke competitie ook onderheven wel in de beste voorstellen halen. En eens dat je er bent, maar natuurlijk, moet je het beste eruit halen ook. Hè. Dus die schepen werken dag en nacht. En ik kan je verzekeren, als je aan boord van zo'n oceaanschip bent, je komt terug thuis, dan ben je volkomen afgepeigerd. Dus na deze tien jaar bent u ook helemaal kapot? Ja, nee, ik ben zelf niet te veel meegegaan. Dat valt wel mee natuurlijk. Uh, maar er zijn uh, dus heel veel tochten geweest. Ik denk dat we, dat het toch een van de grote verdiensten was. Dat er heel veel oceaantochten zijn gegaan, gedaan op plekken die vroeger nooit bereikt zijn geweest. En we hebben voor het eerst bijvoorbeeld de abyssale vlakte... In, in de Stille Zuidzee, in de, ook in de zuidelijke Atlantische Oceaan. We hebben rond Antarctica gevaren. We hebben de Mitoceanische Rikkel. He, dus het grootste gebergte op, op aarde dat 60.000 kilometer lang is. En voor het eerst eigenlijk grondig kunnen onderzoeken... met nieuwe technologieën. Dus er zijn dus heel veel nieuwe dingen gedaan in die tien jaar. Maar dat daarmee... Is toch het moraal dan op te krikken met wat ja, ja. jullie allemaal zijn tegengekomen. <laughs> ja, zeker, en vast, dat is natuurlijk, dat was fantastisch. En ik denk uh, dat, we, dat, dat het toch een tijdje zal duren voordat we weer een dergelijk groot programma uh, op poten kunnen zetten. En, en een van de redenen is dat het programma in het begin uh, is uh, vooral gesponsord geweest door de Amerikanen. En dan niet door de Amerikaanse overheid uiteraard. Maar wel door een privé-stichting, uh, de Sloan Foundation. En meneer Sloan, dat was de vroeger directeur van General Motors en die heeft zijn hele fortuin, in de tijd verkochten ze nog goed, he, die heeft een hele, hele fortuin in een stichting gestoken en die hebben dus ongeveer 50 miljoen dollar in uh, clue money in uh, workshops en wat weet ik allemaal gestoken om dat programma te doen draaien en 50 miljoen van een privéstichting, dat is natuurlijk iets waar je in Europa alleen maar van kunt dromen, he. En wat waren dan de heerlijke verhalen waar jullie mee thuis kwamen van dit hebben we ontdekt mm. en dit? Well, dat, is, dat gaat van de virussen tot de walvissen en alles wat daartussenin zit. Ik, een van de dingen die mij, misschien het grote publiek wel minder, maar mij geweldig getroffen heeft, is het, de, de, de realisatie dat een druppel zeewater, hè, dat is dus een kleine milliliter zeewater, dat daar een miljoen bacteriën in zitten en 10 miljoen virussen. Hè? Dat was iets wat we tien jaar geleden eigenlijk helemaal niet wisten. Dus iedere druppel zeewater zit er miljoen virussen in. Wat die eigenlijk daar doen, dat is nog een groot raadsel. We hebben veel vraagtekens daarbij. En langs de andere kant hebben we dus in, zijn we er dus in geslaagd... van grote zeezoogdieren te, te merken. We hebben antennes uitgevonden die we op die beesten hun kop kunnen zetten. Zodat ze maandenlang met een satelliet kunnen gevolgd worden. En we hebben daardoor ontkunnen... de bewegingen van grote dingen zoals haaien, walvissen... een aantal dingen zoals zeezoogdieren, zoals zeeolifanten... Uh, en ook uh, vissen, tonijnen en zo, kunnen volgen. En we weten nu eigenlijk zoveel meer over de bewegingen van die dieren... dan we tien jaar geleden wisten. Dat was een van de grote nieuwe dingen die door die 60 marine life zijn ontdekt. Zijn er eigenlijk meer uh, uh, vormen van leven in zee dan, dan op het land? Uh, dat is een hele goede vraag. Kijk, we zijn op het land op het moment meer soorten beschreven. Ongeveer maar ja, inkomen... omdat wij hier ook leven, dus dan ja. hebben we ook meer tijd om ja, ze te beschrijven. En wij zijn ook landdieren natuurlijk. Hè. Dan maakt het voor ons Evident. Maar de grote meerderheid van de soorten op land zijn insecten. Je kent de beroemde uitspraak van Haldene, die vroeg eens op een bepaald moment: als je nu naar de levende natuur kijkt, wat kun je daaruit afleiden over de eigenschappen van God? En die zei: Ja, God moet heel veel van kevers houden. Omdat er dus zo ontzettend veel soorten kevers in de. Misschien was God de, wel een kever. Ja, je weet het nooit natuurlijk. Maar daar wil ik mij niet over uitlaten. Maar als je kijkt naar dus de, de diversiteit, de biodiversiteit op hoger niveau, over de de, de grote fila van planten en dieren... dan is de zee veel, veel rijker. Het leven in de zee is veel ouder. Hè? De eerste leven, levensvormen in de zee zijn 4 miljard jaar oud. Hè? Dus het leven heeft zich daar veel langer ontwikkeld dan een plant. En er is nog een groot gebied nog te ontdekken. Iets van 70% van de aarde is zee. Waarvan 90% diepzee. En daar is eigenlijk het minste onderzoek naar gedaan. Ja, ja, men zegt dus. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Maar men zegt dat de achterkant van de maan. Of de, de, de oppervlakte van de planeet Mars. Dus beter bekend is. Dan de diepzee. Maar ik denk wat dat waar is. He, men heeft dus fysisch. Waar men dus echt monsters heeft van de zeebodem. Ongeveer een paar voetbalvelden. Kunnen uh, bijenrapen. En dat is dus op een gebied van miljoenen, miljoenen, miljoenen, vierkante kilometer. Dus een heel klein deel. En een andere grappige statistiek is dat als je op 3000 meter diepte gaat. dat ieder specimen, ieder tweede specimen dat je daar verzamelt. is een nieuwe soort voor de wetenschap. Oh, maar ja. dat lijkt me heerlijk als wetenschapper. Want dan heb je, je bijna altijd raak. Dan is 50 50% ja. kans. Maar hoe doe je monsters op 3000 meter? Ja, er zijn heel. Tegenwoordig. Vroeger ging men met duikboten. Hè. Er waren denk ik nog geen tien hoor. Misschien een vijftal duikboten waar mensen mee weggingen. Dat waren dus heel geprivilegeerde mensen natuurlijk. Ik heb dan ja, Cousteau ging niet echt diep hoor. Dat nee. doen die ze diepzeeduiken. Maar ze 30 meter maar hij diep, was diep was toch wel Die tv-serie was toch ja. prachtig, vond u niet? Ja, ja natuurlijk. Met ja, ja, John Cousteau. Denver en dan die mannen met baarden op die boot. Zo tegen die baren. <laughs> ik, ik was daar ja. aan, aan verslingerd. Maar Cousteau is de eerste die natuurlijk de onderwaterwereld heeft geopend voor het brede publiek. Maar het is wel de onderwaterwereld die er onder het licht zat. Hè. Dus dat is 20, 30, misschien 100 meter diep. En daar wordt het oceaan donker en koud. En dat is het eigenlijk. De oceaan is een koude, donkere, piekzwarte omgeving. En daar is Cousteau natuurlijk nooit geraakt. Wat en, zullen we daar vinden? Als we, stel, we gaan er naartoe. Hè? Want je, je hoort wel eens verhalen over reuze inktvissen... die zo groot zijn als drie mm. stadsbussen. Doorzichtige vissen. Of, of, of. Ja, het heeft natuurlijk een hele rare evolutie... als je aan zulke omstandigheden moet aanpassen. Ja, je vindt daar dus... Uh, hoe, hoe, hoe dieper je gaat in het water... hoe kleiner de dingen worden. Hè? Dus als je kijkt naar de... De grote oppervlakte in de zeebodem, wat we de abyssale vlakte die krijgen zodanig weinig koolstof. Minder dan een suikerklontje per jaar, per vierkante meter is dat alles waar we van moeten leven. Wij doen dat dus in een kopje thee. wel De diepzeebodem krijgt zo'n suikerklontje voor een heel jaar. Dat betekent dat organismen die in de normale... de, de meest representatieve diepzeebodems voorkomen... hele kleine beestjes, zijn een millimeter of zo. Maar hoe eh? zit dan, je dan ook... met, die, met, die, met die reuze in het Ja, die, je hebt dus bepaalde plekken in de diepzee... waar dat dus de, uh, het organisch materiaal... dat is dus ook voor ons als dier natuurlijk de, de basis van ons leven... wordt niet gevormd door het zon... Zonlicht boven in de oceanen, maar door... Uh, chemische processen in de oceaanbodem zelf. Hè. En daar krijg je dus uh, bronnen van leven... die veel, veel, veel rijker zijn. En daar krijg je ook hele grote organismen. Maar die leven dankzij de bacteriën... die chemische energie kunnen omzetten... in uh, organisch materiaal. En daar krijg je grote dingen. En die grote beesten, zoals uh, grote uh, inktvissen... grote potvissen die die gaan vangen... die moeten leven van heel veel... Uh, een heel grote oppervlakte. Als je, als je een vis laat vallen op de, op de zeebodem of een karkas van een walvis daar naar beneden valt... of bijvangst van vissersboten... dan duurt het een paar minuten en je ziet van overal... Uit de diepzee zie je dus uh, leven daarop afkomen. Dus die grotere organismen die zijn er ook. Hè? Maar die leven over enorme oppervlakte. En die zijn zodanig geëvolueerd. Dat ze dus alles wat er ook maar beneden terecht komt. Van heel wat kilometers afstand kunnen vinden. En dan komen ze daar naartoe. Dus er is groot leven. Maar het is dus heel zeld, het is zeldzaam. Eigenlijk. Als je het in biomassa uitdrukt is het eigenlijk weinig. Maar het is sowieso een heel ander leven. Op, op, onder de duizend meter is er al geen licht meer. Waardoor, we kennen die, die, die vissen met lampjes. Of, uh, dat lijkt me ook ingewikkeld. Want u zegt al van, uh, ja, er is weinig energie te halen. Dan moet je dus gaan kiezen als vis. Dan ga ik mijn lampje aandoen om voedsel te vinden. Maar dat kost energie of niet. Ja, Zijn dat dan... Ja. Het is een mooie evolutionaire vraag. Ja. Dat klopt inderdaad. Waar ga je je dingen aan spenderen? Je moet je keuzes maken. En op het moment dat je beslist dat je een lampje gaat laten functioneren... dan moet je natuurlijk ook weten dat je met dat lampje voldoende prooi kunt krijgen... om dat lampje op termijn aan te houden. Ja. Dus dat is inderdaad zo. Dat is een de de, de, de diepzee is een wereld van armoede. Armoede, veel te weinig eten. En alles wat daar gebeurt is aangepast aan die armoede aan, uh, aan uh, ja, eten. Maar die armoede leidt er niet toe. Dat is geen armoede in biodiversiteit dus. Nee, dat is inderdaad dat is een goede vraag. Het is zo, dat uh, uh, dat is zelfs op land zo. Hè? De meest productieve ecosystemen zijn niet de rijkste. En kijk naar een maisveld. He, dus ook in de diepzee, om een of andere reden... hoe minder resources er zijn, hoe meer diversiteit. Het is dus, dus niet één soort die er dan lukt... van de bovenhand te halen op de andere. En dus daardoor krijg je dus meer soorten... met minder, inderdaad, minder input, dat klopt. En is uw uiteindelijke doel nou om de hele biodiversiteit van de diepzee in kaart te brengen? Ja, ik vrees dat dat een onmogelijke opdracht is. De schattingen die lopen nu uiteen van uh, 1 tot 10. En sommigen zelfs van meer miljoen soorten die we nog moeten ontdekken. Hè. En als je weet hoeveel ja, taxonomen er in de wereld rondlopen die dat allemaal zouden moeten doen. Dan besef jij nog honderden, honderden jaren nodig om dat allemaal in kaart te brengen. Hè. Ja, ja, maar de, de ontwikkeling van de technologie gaat wel exponentieel? Helpt dat niet? Ja, je kunt. Met DNA werken. En er zijn dus, ook, zijn dus programma's die nu alleen maar kijken naar DNA, bijvoorbeeld, zoals dat in, in, in, in dingen zit, in mitochondriën zitten. En dan kun je dus zeggen: dit soort, dit soort DNA en dit soort DNA is van een ander organisme. Maar als bioloog doet dat pijn aan het hart. Dat moet je toch ook zien. Dat je dus totaal geen idee meer hebt hoe dat, hoe dat de best eruit ziet, hoe dat, dat zich beweegt, hoe dat het aangepast is. Maar alleen maar DNA is ja, minder interessant, natuurlijk. Maar nou, het is een mogelijkheid. En nu is het wachten eigenlijk op weer een, een fijne fonds of stichting... of iets wat, wat met een grote bak geld komt om weer verder te gaan. Ja, we doen allemaal ons best. We zijn op zoek. Helemaal op zoek. Maar de overheden... Uh, de, een van de problemen met dat soort onderzoeken is dat het niet direct... Uh, het is exploratie. En exploratie staat een beetje haks op innovatie. En de grote kreet van de laatste maanden, ook in de Europese commissies... Inno moeten innoveren, moet innoveren. En natuurlijk, je, als je denkt aan diepzee dan denk je aan nieuwe metabolismen. We hebben bijvoorbeeld bacteriën ontdekt die tungsteen uh, in hun enzymen hebben. En, uh, en er zijn hele rare metalen die daar kruipen... in, in bepaalde organismen die we misschien zouden kunnen gebruiken. Uh, ja, dan maar... moet je dat meteen enorm opblazen mm. en het gewoon als een smoes gebruiken voor fundamenteel onderzoek. Dat doen die lui van die kwantummechanica <lacht> ook al jaren met die computer. <lacht> <lacht> Ik ga mijn collega's uit de fysiek. <lacht> <Goeie tip. lacht> Mocht u luisteren heeft heel veel geld, dan hebben wij hier een kandidaat. Dank Carlo Heip, zeebioloog en directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Tot zo bij VP Roos Woord.